Elke keer, wanneer ik er ga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon.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 Dan of foskijt Met me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 Dus pak je, pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag hete zomerhit.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 Tu m'as promis. In Tuif o tu tu tu tu Maak je naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ren naar het Frans en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag hete zomerwies.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 Advocaat Lisbeth Zegveld vindt het belachelijk dat de Argentijnse rechters die piloot Julio Potsch vrijspraken nu aangifte willen gaan doen tegen zijn drie Nederlandse oud-collega's. Die hebben volgens de rechters valse getuigenissen afgelegd, waardoor Potsch ten onrechte acht jaar in voorarrest zat. Volgens Zegveld hadden de rechters Potsch veel eerder kunnen laten gaan en willen ze met de zaak tegen haar cliënten hun eigen straatje schoonvegen. De twee Duitse journalisten die in Griekenland waren opgepakt zijn weer vrij. Ze waren een militaire zone bij de Turkse grens binnengegaan. De twee wilden een reportage maken over migranten die door het gebied trekken. De journalisten werken voor de Duitse omroep NDR. Die zegt dat de twee niet wisten dat ze in een verboden gebied waren. Er was geen afzetting en ze hadden ook geen waarschuwingsborden gezien. De Griekse rechter bepaalde dat de Duitsers mochten gaan. Er stond wel een waarschuwingsbord, maar dat bleek te zijn omgevallen. De Rotterdamse politie heeft een hennepkwekerij in de wijk Schiebroek opgerold. In het bedrijfspand waren veertien mensen bezig hennep te knippen, onder wie twee Hagenaars en tien Bulgaarse vrouwen. Ze zijn allemaal aangehouden. Omwonenden in Rotterdam Schiebroek hadden de politie gewaarschuwd omdat ze een sterke wietlucht roken.